9 uur. Jan van der Putten met het NOS Jouden met fans van de Poolse club Leg Potsnam. De politie zegt tegen RTW Utrecht dat ze daarbij vuurwerk en gebroken glas gebruikten. Er zijn geen Poolse supporters aangehouden. Vanavond speelt FC Utrecht tegen Leg Potsnam in de voorronde van de Europa League. Omdat de harde kern van die club een slechte reputatie heeft, zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen in het stadion. De waterpolitie schrijft in augustus langs de kust en op een deel van de binnenwateren geen bekeuringen uit. Personeel klaagt al geruime tijd dat er voor hun werk structureel te weinig geld is. En ze zijn het er niet mee eens dat hun dienst wordt samengevoegd met de politie op de weg en het spoor. De eisen leken te worden ingewilligd, maar verbetering bleef uit, zeggen de vakbonden ACP en NPB. Bij de waterpolitie werken 150 mensen. Het afgelopen jaar is een record aantal verzekeringsfraudeurs opgespoord. Verzekeraars betrapte vorig jaar ongeveer 10.000 mensen... die onterecht een claim indienden. Samen fraudeerden ze voor ongeveer 83 miljoen euro. Het Verbond van Verzekeraars weet niet of er ook meer gefraudeerd wordt in Nederland. Verzekeringsmaatschappijen zijn vooral slimmer geworden... in het opsporen van de fraude, zeggen ze. Met schade aan auto's wordt het meest gefraudeerd. Ook claimen opvallend veel jongeren geldt via een vakantieverzekering. Als niemand zou frauderen, zouden premies met een paar tientjes per jaar omlaag kunnen, zeggen de verzekeraars. Bij een ongeluk op een kermis in de Verenigde Staten is een man om het leven gekomen. Zeven mensen raakten gewond, drie van hen zijn er slecht aan toe. Het ongeluk gebeurde in Ohio, in een rondzwaaiende kermisattractie met op- en neergaande rijen stoeltjes. Door nog onbekende oorzaak brak een deel van de attractie af... Na het ongeluk is de kermis gesloten. Alle andere kermisattracties in Ohio worden gecontroleerd. Het weer: af en toe een bui, maar soms ook zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat tussen Vinkenveen en knopen Holendrecht 7 kilometer file door de spoedreparatie. De weg is dicht. Verkeer bij Utrecht kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Door een onwelwording op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knopen de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. A10 Koenpleinwatergraasmeer bij Schellingwoude 2 kilometer file. Op de N201 Hilversum uit Horen staat tussen Vinkenveen en Meidrecht ook 2 kilometer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 We zijn weer terug, uh, dank... Uh ja, dit het, is. Het, het journaal en, het, en de berichten. Maar dank vooral voor de muziek die we net hoorden. Ja. Want uh, dat is uh, muziek uh, dat heet Unwanted Love. Van XLDJ. Mister. Mister, Mister. Mister XLDJ. Ja. XLDJ. En ja. dat is onze eigen techneut die ja. dit uh, gemaakt ja. heeft. Uh, prachtig, uh, Jacques-Joseph Duinmeijer. Heel mooi gedaan. Hij is echt okay. prachtig. Goed. <laughs> Wij, uh, zijn Wij gaan, terug. Verder. En we gaan verder. Hans Hogendoorn zit bij ons. En uh, we gaan het hebben over. Over uh, het bedrijventerrein Zandvoort. Ik heb Noord. net even een kleine glimp kunnen zien. van uh, wat er uh, misschien mogelijk gaat zijn. daar in Noord. Ja, waanzinnig. Wat mooi. Ja. Vertel. Nou, ik ben heel blij met die voorzitter. Misschien update. is goed voor de luisteraars even te vertellen waar we staan op het moment. Precies. Ja. Ik heb verteld in het verleden dat wij uh, drieënhalf jaar geleden een vereniging zijn gestart. En waarom is die vereniging gestart? Omdat er al ja, lagen zes bestemmingsplannen voor het gebied, het Noord, maar die zes bestemmingsplannen waren verlopen. En het voornemen van het college was om met een nieuw bestemmingsplan te komen. En toen heeft de gemeente gezegd, ja mensen, daar moeten we wel met elkaar doen, want er is natuurlijk al jaren niks gebeurd en, en we zijn nu uh, drie jaar bezig met elkaar en ik kan je zeggen dat er zoals het er nu naar uitziet over twee, drie maanden een nieuw bestemmingsplan voor het hele gebied in Zandvoort Noord waar we het over hebben, wordt afgetikt. Maar voordat het zover is uh, zullen er nog ingrijpende beslissingen door het college en door de nieuwe gemeenteraad moeten worden genomen. En waarom? Ja, ik denk dat uh, niet toen wij 3,5 jaar geleden begonnen. Toen wisten wij dat er een uitspraak lag van de vorige gemeenteraad nog en het Vorige college en die hebben toen de tijd een structuurvisie neergelegd voor Zandvoort. En daar stond voor Zandvoort Noord in, waar we nu over praten, mm -hmm. dat de ondernemers die zitten eh, op het eh, wat we noemen achter het Coradex-terrein, ja, waar ja, de Wereldwinkel is, ja, ja. en daarachter noemen we de kure driehoek. En daar zitten bedrijven, er zitten loodsen. In ja. alle bescheidenheid, het is een rotsoortje daarover. Ja, daar is Frieden het over eens. Ja. En dat had de gemeenteraad <kwijnt> toen de tijd waarschijnlijk ook door, want toen is er in die structuurvisie van 2010 gezet, en dan is een uitkijk van willen we naartoe tot het jaar 2025, nou we ja. zitten nog in die centische, ja, ja. en dat die de structuurvisie heet de parel aan zee. Ja. En wat stond er in die parel? Daar stond dat eigenlijk al die bedrijven waar we het net over hebben, die bij de Coredek zitten en die daarachter zitten op de driehoek, die zouden eigenlijk moeten naar het terrein wat vrij komt van Rijnland. Dat ligt aan, aan het spoor. de spoorlijn. Ja. Dat is een stuk grond, vergis je niet, 40.000 vierkante meter, bruto. Dat is groot, hè? Dus dat stond in die paren die zegt, nou, als we dat gaan doen, moeten die ondernemers ja. daar naartoe kunnen. En dan hebben ze mooie treinen, kunnen we wat mooier... we kunnen ook de trein mooi maken met... Uh... Dus toen wij 3,5 jaar geleden startten... Ja. was even de eerste vraag die we toen aan de wethouder stelden. Wethouder, heb je wat geld in de pocket? Want als daar ondernemers zitten, en daar zit er nogal wat... ja, die moeten wel die op de andere manier ja. gefaciliteerd worden. Ja. Verhuiskosten, uh, opkoopkosten. Nou, Gert-Jan Bluis, toen de tijd, drieënhalf jaar geleden... was het heel eerlijk die zegt met alle respect, bestuurlijke jongens, maar ik heb geen geld. Nee. Dus uh, ik, ik kan, en ik heb geen geld, de grond is ook niet voor ons, dus ik kan er weinig aan doen. Dat vond ik best een beetje vervelend, want vriendenvrijhand weet dat het daar een rotzooi achter gebeurd is. Ja. Maar goed, we zijn naar de gang gegaan, en er ligt inmiddels voor het hele gebied een concept van een bestemmingsplan, Waar de raad binnenkort over moet oordelen. Ja. Maar de afgelopen maanden <hijst> zat het ons als bestuursleden toch niet lekker dat er maar niks gebeurt met die ondernemers. die daar in die driehoek daar zitten. Ja. achter het Korendex. Want daar moet iets mee gebeuren. Je dat kan ze puur. niet negeren. En weet je wat het is? En wat, wat eigenlijk het mooiste is: dat Korendex-terrein, dat de krimloopwinkel is. dat is eigendom van de Kei. Okay. De Kei, dat is de woningbouwvereniging. En de Kei gaat samen met de gemeente Zandvoort een deal maken... dat daar op die plek sociale woningbouw gepleegd wordt. Dat is natuurlijk fantastisch, want er ligt een taak voor de gemeente... en het laat zich aanzien dat er uitstekend gebouwd kan worden. Dat is natuurlijk prima, maar je kunt daar mooie woningbouw plegen... Hè, van de kei, maar nog een paar meter erachter zit je met al die bedrijven. Dus wij hebben toen als bestuur gezegd... kunnen we nou eens niks bedenken... Dat die bedrijven, want anders nee, nee, nee. moeten ze laten zitten. Ja, en als ze eenmaal laten zitten, mensen, dat, laten we eerlijk zijn, ja, dan zitten ze over 15 het, jaar ja, nog. Is niet weg, nee. Dus wij zijn als bestuursleden, hebben een project ontdekker gezocht. En hebben gezegd, luister nou eens even. Stel nou, stel nou, dat al die bedrijven hier weg zouden gaan. En de gemeente wil eigenlijk daar ook een woning bestemming aangeven. Ter Wat ook echt nodig is. Prima. Ja. prima. Ja. Want wij dachten in onze onschuld als je daar loodsen hebt staan aan veel bedrijfsterreinen en dat kan grond worden voor woningbouw. Ja, ja dat dan heb je geld om wat te doen. Ja. Dus wij hebben dat voorgelegd aan een projectontwikkelaar. En iemand man was raar, ze enthousiast, die zei, ik zie dat wel zitten. Maar het is een prachtige plek ook. dat ik een heel groot uh, bedrijf ja. uh, uitnodig ja. en zeg, wat kunnen we voor het gebied doen? Iets ja. moois, ja. luxe woningbouw, eswoord. Ja. Ja. Maar, toen zei hij, dan heb ik wel de medewerking. Niet van twee of drie mensen nodig. Want ja, als je tussen de loodsen daar gaat uh, en, nee, nee, nee, nee. en niet iedereen gaat weg. En zitten er zitten daar 36 eigenaren. waarschijnlijk en het aardige is dat wij toen met de gemeente samen... die 36 eigenaren hebben aangenodigd. We hebben gezegd, komen jullie nou eens praten? En wat blijkt nu? Toen hebben we hetzelfde verhaal verteld wat ik nu vertel. Van mensen hebben jullie interesse om ergens anders op een nieuw gebied te komen. En als je al, wil, als je al weg wil... En niet iets nieuws. En je krijgt een behoorlijk, behoorlijk uh, uh, bedrag ja. voor je grond. Ik moet je eerlijk zeggen, we hebben dat als gemeente en als vereniging met die mensen besproken, hartstikke enthousiast. Zijn, is dat eigendom van die mensen? Die... Dat is allemaal eigendom van die mensen. Ja. Er is geen eigendom nee. van de gemeente bij. Nee. Dus je hebt die mensen nodig. Ja. 36 eigenaren. Ja. Onze vereniging heeft inmiddels al 75 ondernemers. Ja, dat is wel lekker natuurlijk. Want dan heb je, als je een raad ja, in dan loopt het vol. Dat was toen ook zo. Ja. En van die 36 waar we het nu over hebben, zijn 34 lid van onze vereniging. Kijk, daar hebben we mee gesproken. We hebben gezegd: jongens, we hebben een ontwikkelaar. Maar we kunnen alleen zaken doen. Jullie kunnen alleen zaken doen. als je massaal meedoet aan het gebeuren. Want als we maar twee, drie of vijf meedoen. Maar dat is niet het niet genoeg. Niemand verplicht je om weg te gaan. Maar dan moeten we niet. Een Wat blijkt nu? Tien dagen geleden hebben wij een ontmoeting gehad met het overgrote deel van die eigenaren. En die zeggen: bestuur. Ja, nee, nee. Als het kan, gaan. wij gaan achter u staan. Het project als islam was erbij. Nou, dat is fantastisch. Maar, maar, en dan komt het. En daar zal de gemeenteraad zich de komende weken over moeten buigen. Want die mensen moeten dan een nieuwe locatie krijgen op het terrein langs het spoor. Ja. Maar dat terrein is geen eigendom van de gemeente. Dat is nog eigendom van Rijnland. Maar dat terrein komt. Er zijn mensen die dat terrein willen kopen. En daar vervolgens exporteren. Het... Maar dan zeggen wij tegen de gemeente. gemeente, Kijk even naar de paro. U heeft gezegd dat daar met grote voorkeur. Deze ondernemers naar moeten komen. Dat betekent dat een, iemand die die grond ook koopt. Die zal rekening moeten houden. Daarmee houden en dat is wat de echt gemeenteraad echt heeft gezegd. Ja. Ja. En dat moet dan in dat bestemmingsplan komen. En ja. dat willen wij in ieder geval. Dat de gemeenteraad zich daarover uitspreekt. Ja. Dat het niet zo kan zijn. Dat over twee, drie maanden een bestemmingsplan wordt afgedikt. Zonder dat keihard vaststaat. Dat met grote prioriteit. Want die ontwikkelaars. Met alle respect voor de ontwikkelaars. Die de terrein willen gaan kopen. Maar die hebben één belang. Laten we eerlijk zijn. Uh, Flink ja, veld. Er is niks, niks meer mee. Maar de gemeente heeft de verantwoordelijkheid. Om te kijken wat ze voor de burgers kunnen doen. En echt. En daar stop ik even. Maar want ik ben razend enthousiast okay. over het plan. Want de burgers... Ook in Noord. Ja. Die zou eigenlijk. Ik ga zelf ook nooit naar een bestemmingsplan kijken. Je denkt, dat zal wel. Ja. Maar als je ze ziet. Hoe dat er op tolk uitziet. Stedenbouwkundig. Hoe die entree van. Is het te zien ergens? Hans? dat nou, het gemeentehuis liggen. Ik heb hem hier dik. Ik heb hier ook de ja. ja. kamer. Ja. Maar dan, dan kan je. het allemaal inzien. En dat ja. kan je ook inzien. Ja. En dan kun je zien waar op dit moment. in, in beleving. appartementen komen. waar woningen komen. Ook tegenover de brandweerkazerne mm. wordt gedacht aan woningbouw. Zover zijn wij als vereniging eerlijk gezegd nog niet. Want het, je kunt niet op twee paardenwet. Hè? Als je de ondernemers ja. daar wil hebben, ja. gaan we eerst eens kijken of die ondernemers de grond nodig hebben. Ja. Ja. En als daar te weinig voor is, ja, dan, dan gaan wij niet mee met gedachten van nou dan toch, maar wonen we wel daar. Dus. Maar dat is een zaak waar dat we met de, de gemeente over praten. En ik ja. moet je eerlijk zeggen. De relatie met de gemeente, zoals we die hebben, op het moment, is uitstekend. Maar ik doe echt ook een glendel op de gemeenteraad om de komende maanden heel serieus naar dit gebeuren te kijken. Ja. Want het is een kans voor Zandvoort. Ja, ik klink ja. enthousiast, maar ik ben het ook. Ja, nee, maar ik ja, zie het, het ook. Zo het zo het zo ziet zo er zo ook zo prachtig uit. Zandvoort-Noord, waar ik zelf geleden gewoond heb, om dat up te kreden en naar heel andere is mooi te maken te mooi. Mooi. Ja, Hartstikke. Mooi. Ja, je begint inderdaad, als je daar langskomt rijden. Daar moet ook iets gebeuren. Dat wordt ook tijd dat daar iets mee Nog even over het terrein tegenover de brandweerkazerne, want daar zag ik wel wat staan eventueel, maar heeft dat ook met bestemmingsplan te maken? Ja, want kijk, weet je wat het is? Je hebt die brandweerkazerne en dan kijk je daar in het richting, want dat is dat grote terrein, die 40.0 meter. Maar tussen die brandweerkazerne en de grens van dat terrein ligt nog een stuk gemeentegrond. Ja, wat doet de gemeente? Die hebben al een tekening gemaakt... Of adviseurs die hebben gezegd: kijk, eens, daar zou je mooie appartementen neer kunnen zetten. Ik zeg: Ja, allemaal prima. Maar. Allemaal prima, maar. Er komen daar ook bedrijven. Dus het mag mekaar niet gaan zitten bijten. Nee, nee. En op het moment. Want dat, die bedrijven komen erachter. Ja, die komen erachter. En dat zijn allemaal bedrijven die wat wij noemen in de hogere milieucategorieën zitten. Weet je wel? Die ook lawaai kunnen veroorzaken. En dan kun je geen Het kan niet zo zijn dat je daar. Maar dat moeten we eerst allemaal zien. Wat nou, daar zitten bijvoorbeeld ook visverwerkende bedrijven hè, die. Uh, dat, dat, een bepaalde milieucategorie. Ja. En dat moet daar weer op een x aantal, aantal meters, meters staan. van. Daarom ja. zeg ik, laten we nou eerst eens kijken, gemeente. voordat we daar zelfs aan die woningbouw denken. kunnen wij op een verantwoorde manier onze Zandvoortse ondernemers. want het moet een en-en situatie Het is goed voor de burgers, hartstikke goed voor de gemeente ook. De het is voor maar iedereen goed. Maar ook de ondernemers hebben nou een keer recht. om te zeggen, dan gaan ja. wij er ook eens met elkaar ja. wat het moois van maken. Ja. En die wil is er op de toon keihard. Nou, kijk. Nee, ik kan niet het duidelijk zeggen. Ik positief. Nou ja, ik moet ook zeggen, het ziet er prachtig uit en ik zou mensen die daar in de buurt wonen of die daar graag willen wonen willen oproepen van, ga eens kijken bij de gemeente ga die, uh, ga die plannen eens inzien. Want daar komt dus ook sociale woningbouw. Hè. Dat, is, dat is belangrijk. Met name op het trein van de Cordex louter alleen waarschijnlijk louter, maar dat moet toch onder andere worden alleen waarschijnlijk sociale woningbouw. Nou, en als je dan weet, dat is zo ongelooflijk grote behoefte aan het is een fantastische manier van daar, uh, wat, uh, oh ja, want ja. zo weinig ruimte is er niet meer in Zandvoort. Nee, en dan, dan, dan zouden ze dus verder. echt moeten denken aan een, uh, aan een heel breed sociaal uh, aanbod. Hè. Dus ja. voor uh, starters, voor uh, alleenstaande jonge alleenstaanden. Ja. Voor jongeren, Van, voor jongeren ook, die dus thuis graag uit, eruit willen, maar die gewoon niet aan de bak komen ja. omdat er niks te huren is. Want ja, ja, daar waar ruimte is, dat is niet te betalen. Absoluut niet. Uh, natuurlijk uh, ook senioren, Zandvoort vergrijst, ja. hè, oh, dat is ja Fantastische mogelijkheden daar. Hele goede. Samen met zo'n woningbouwvereniging te doen. Je ja, de pluspunt zit daar vlakbij. zit erbij. Je hebt RBD zitten ja, zit er. Je hebt dat? Nou, dan krijg je daar een wijk. Is... Die klinkt als ja. ja. een klok. Dat ja. ben je serieus. Ja. Ja. Ja. Ja. En dan denk ik. En als je dat dan doet. Dat je dan die sociale woningbouw. daar in het begin doet. voor de corendex ja. ja. ja. Dan heb je de mogelijkheid. Om daarachter. Ja. Ja. Meer in de vrije sector. te kunnen mensen ook Gewoon gewoonzienig bouwen. Ja. Ook, ook dat, en dat levert wat meer, geld, meer geld op. op, geld op ja. Waarbij je mensen wat makkelijk kunt uitkopen. Ja, ja. Dat is maar, heel als, als ik nu even stapsgewijs gaan nadenken, dan uh, is het zo dat er zijn goede gesprekken met de mensen die daar zitten. 100%. Uh, het bestemmingsplan moet dusdanig gewijzigd worden dat er dus inderdaad daar gebouwd kan worden. Mm. Dat dus op een andere plek die bedrijven kunnen komen en daar dus ook rekening mee gehouden wordt. Exact, ja, ja even ja. daar aansluitend. Als men in het bestemmingsplan zegt... Van de Paralhac. Nou, we hebben een met elkaar vastgesteld in 2010, oude nog, oude gemeenteraad. Ja. En daar staat dat expliciet in. Ja, dat is, dat is tot 2025 met andere woorden. Ja. Dat Kijk, behoor je. Maar dat neemt aanvoer. men over, he, neem dat ik moet aan. Overnemen, dan ja je Want je schoen. kunt natuurlijk niet zeggen van nee, dat was van het vorige college, dus daar doen. hebben wij ja. niks mee. Want dat, dat is natuurlijk een dingetje wat, wat ik wel eens uh, meer heb opgemerkt, of in ieder geval gesignaleerd heb, is dat er vaak uh, bepaalde zaken naar boven komen die dan niet helemaal oké okay zijn. En dan wordt er ges uh, he, men schuilt dan achter het van ja, maar dat hebben wij niet gedaan dat heeft het vorige college nou, ik gedaan ik zo aardig dat jij dat nou zegt, dan hoef ik het niet te zeggen want daar heb je helemaal gelijk in laten ja. we nou eens even heel pragmatisch en heel strategisch redeneren ook als gemeente, dan is dat volstrekt logisch dat hij in bestemmingsplan stemmingsplan komt ja. Ja. en dan kan je wel zeggen, ja maar er komt een ander eigenaar van dat terrein en die wil ja. want die is ook al aan het zaken doen met andere mensen ja, ja maar luister, nee, Nee, het het staat primair structuurschets, ja, stemmingsplan niet dat zullen wij wel tegen de, uh, de BMW en de raad zetten, maar nu jullie het mij vragen, en dan zeg ik, ja, dit is een aandachtspunt. En nou moeten we even de rug recht houden. Ja, je bedoel? Ja. Nee, ja. helemaal goed. goed. Heel goed. Nou, uh, heel goed. jij bent heel enthousiast. Ja. En ik moet zeggen, ik het zie het. En het ziet er mooie. prachtig uit. Dus nogmaals, ik roep iedereen op die hier belang bij heeft of hier interesse in heeft. Even Ga naar de gemeente, want ja. daar ligt dit plan. Ja. En dan ja. kun je naar kijken. En misschien kun je voor jezelf wel bepalen dat als er inderdaad uh, een moment komt dat je erop kan inschrijven. Doe dat dan ook voor. Ja, nee, ja, nee Want dat, ja, dat, dat, publiciteit ook over, maar dat is wel heen. aardig wat je zegt. Want wij hebben natuurlijk wel aan die 34 mensen. Want er zitten 34 ja. eigenaren daar op de q En we zeggen, jongens, jullie zitten hier om de tafel. Maar dan willen we wel weten, wat we gaan naar de gemeente ja. toe. Ja. We zijn jullie belangenbehartigers. Ja. Maar Blijf we moeten in beginsel meedoen. Ja. Ja. En ze hebben aangegeven wat ze willen hebben. Dus ja. we hebben al een claim ja. neergelegd op het nieuwe trein. Van 10.400 meter. Ja. Die ligt er al. Ja. Ja. Dus daar kan we niet wel mee, denk ik. Nee, dat denk ik Helemaal goed. Dank je wel, Hans. Ja, Dankjewel. Muziek. Sitting alone in the room, come here. The music play. Life is a cabaret, on oh chum. Come to the cabaret. Put down that nipping, the book in the broom.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 Celebrating Right this way Your table's waiting No use permitting Some prophet of doom Wipe all your smiles away Life is a cabaret Oh chum So come to the cabaret yeah. that band It's time for celebrating Right this way Your table's waiting No, Start by admitting Credit to. tune Yes, it isn't That long I stay yet. Life is a Cabaret Old chum Only a cabaret We zijn er weer. Dit was Louis Anstrom met, met Cabaret. Ja, Cabaret. Bij ons zitten twee heren over hoe het gaat met de huizenverkoop. Cherik Plantenberg en Erik Plantenberg. Jullie zijn broers? Neven, nee. hè? Neven. Oom en neef, ja. Oom, oom, oom en neef. neef. Oké, okay. <laughs> wel bijzonder dat dat. Hoe, hoe is dat gekomen? Dat. Dat jullie samen gingen werken? in het vak en uh, op een gegeven moment toen was er in Zandvoort chef, ruimte. En toen heb ik hem gevraagd, want hij zat in Lisse uh, in het vak, ook als makelaar. En toen heb ik hem uh, gevraagd van, joh, ik kom naar Zandvoort. Het is niet een familiebedrijf, Sensen. Van oorsprong is het een familiebedrijf, maar ja, niet van de, familie de familieplantenwerk. Nee, nee, van de familie nee. Sensen. Ja. Ja, ja, ja. ja, leuk. Ja. En in een prachtig pand zitten jullie sinds, ja, sinds een tijdje. Hè? Ja. Het oude pesque Freske uh, ja. viswinkel. Uh, Scholf is heel mooi. Op schoolstraat. Hofstraat, Haltestraat. Ja. ja, heel centraal. Prachtig. Uh, ja. Ja. Leuk dat er mensen weer binnenkomen lopen. Dat hadden we ja. op de kwartussen natuurlijk niet meer. Nee, zo. dat was natuurlijk rustiger, hè? Ja. ja. Het voordeel ja. daar was dat je gratis kan parkeren had. Ja. Maar dat heb je niet tegen nodig. Als je in het centrum moet zijn, dan heb je, dan heb je voldoende parkeergelegenheid. Ja. Een Parkeergarage lopen, is, uh, is, ja, is een dat. stukje lopen, maar dat is niks. Dat stelt niks voor. voor, ja, voor. We zitten centraler, ja. uh, dus je bent overal sneller bij. Ja. Je loopt ook bij mensen sneller even, even langs. Ja. Ja. Dat is veel prettiger werken. Ja. Ja. Ja, huizen zijn op dit ogenblik een beetje booming business, mag ja, ik wel zo zeggen. Echt, Vanwege natuurlijk de lage rente die daar mede oorzaak van is. Ja. Uh, de snelheid waarmee huizen verkocht worden, die is geloof ik bijzonder ja klopt ja, absoluut. Ja, dat uh, als we vergelijken met begin crisis naar nu, zeg maar, ja. dan is de doorlooptijd van uh, nou zo'n 250 dagen voordat het verkocht werd, gezakt naar een dag of 50, Echt gemiddeld. Ja. Ja, straten, en is dat alleen is dat hier of is dat landelijk? Het is landelijk volgens mij ook, hè? Het is absoluut landelijk, ja, ja hoor. Ja, wij, natuurlijk ligt Zandvoort uh, li loopt een beetje achter op Haarlem en Amsterdam. Dat is gebruikelijk. Op alle grote steden als buitengebied loop je wat achter. Maar we merken heel sterk dat de uh, overloop vanuit, vanuit stedelijke gebieden naar Zandvoort is enorm op dit moment. Waar ja. vroeger heel veel binnen Zandvoort verhuisd werd, zien we nu, juist nu heel veel import vanuit Amsterdam en Haarlem komen. Oké. Okay. Is het dan ook zo dat je bijvoorbeeld, uh, er is een pand uh, wat uh, te koop komt, uh, dat dan op dat pand al gelijk meerdere mensen komen die zeggen van nou daar wil ik wel wonen en uh, wordt er dan ingezet op prijs, hè? want ik, ik kan me herinneren een vriendin van mij die in Castricum woonde in een hele uh, nou ja, gewilde straat laat ik maar zeggen en uh, die had het huis te koop gezet en nou, er werd gewoon uh, door iemand een bot gedaan en dan werd er door iemand anders een bot overheen gedaan en nou, uiteindelijk ging dat best wel uh, Behoorlijk hoger dan de uiteindelijke vraagprijs. Gebeurt dat hier ook? Ja, dat gebeurt. Als, je, als ik naar de statistieken kijk van, uh, van, van de hele regio, dan is het afgelopen kwartaal uh, de gemiddelde opbrengstwaarde ongeveer een procent hoger geweest dan de gemiddelde vraagprijs. Dus gem oh, dus dat en, het ja. Ja, gemiddeld Omdat genomen. dat men dat graag wil hebben, ja. heeft men dat ervoor over, zeg maar dan toch? Ja, ja. ja. ja want uh, ja. ook een pand wat best wel een hele tijd te koop heeft gestaan op de hoek van de. Uh, Koninginnenweg en de Kostverloor of de Zeestraat is dat daar, weet je. Dat, dat, dat pand. Mm -hmm. dus dan, dat is dan ook een heel groot pand. Het heeft geloof ik zeven jaar leeg gestaan. En het is nu ook verkocht. Dus de, de, er gebeurt van alles op dit ogenblik. Absoluut. Ja, Absoluut. Ja. Is er nu een tekort aan, uh, aan, aan huizen hier ja. in Zandvoort? Ja. Ja. Ja? ja. Absoluut. Zeker aan huizen. Ja. Huizen of ja. appartementen? Ja, woonruimte eigenlijk gewoon. Oh in zijn algemeenheid. Er is gewoon echt een tekort aan uh, de, uh, de statistieken die we bijhouden. Dan kijken we ook naar krapte indicatoren. Hoe, ja. Ja. Hoe krap, hoeveel keuze heeft eigenlijk een koper op dit moment. En dan zie ik dat in alle prijssegmenten... Uh, de indicator was altijd dat je keuze had gemiddeld genomen... uit een pand of zes om uit te kiezen. Ja. Nou, die zak nu onder de twee. Dus die ja, merkt dus ook je ook hebt heel niet veel erg, te kiezen, Nee, de keuze dan. valt gewoon weg. Ja. Ja. Ja. Ja. Eigenlijk is dat ook best een slechte situatie. Hè? Ergens ja. wel, hè? Ja. Zowel, ja ook voor consumenten ja. Ja. en ja. ook voor ook verkopers. Je moet je al vragen of je daar als makelaar blijft. Wat doet u daaraan verder? Kun je je kunt doen? er niets aan doen. Hè? Het nee. is een marktwerking waar je ja. in feite eigenlijk weinig invloed op nee, hebt. Ja. En zeker wanneer je uh, mensen uit Amsterdam krijgt of van Verveen. Ja. Ja. Ja, die hebben een heel ander prijsbeeld dan dat wij hier uh, natuurlijk gewoon maar nou, afgelopen Hoger? Jaren, hoger? Ja, hoger. veel hoger. Ja, en uh, dan verkoop je ook dingen boven, uh, ja, boven prijzen. Waarvan je denkt van nou ja, is dit nog wel realistisch, gaat dit door een taxateur opgeschreven worden? Ja. Je kunt ja. je afvragen ja. uh, waar stopt het? Dat is best wel moeilijk. Ja. Is dat financieel ook gevaarlijk? Of, of kun je dat nu nog uh, nou, niet zeggen? Weet, wanneer, de, wanneer er gewoon normaal getaxeerd wordt, dan is het natuurlijk nooit gevaarlijk. Er zijn natuurlijk ook taxaties die je niet opschrijft als taxateur. Omdat er waardes uh, geboden zijn waarvan je zegt van ja kijk stel dat over twee jaar de klant uh, zijn hypotheek niet kan voldoen. En het wordt getaxeerd en die waarde is veel lager dan dat ik opgeschreven heb. Dan komen ze bij mij aan en niet ja. bij die verkoop. Nee. Ja, ja. Dus wat dat betreft moet je altijd uh, redelijk blijven. Het ja. enige voordeel is dat tegenwoordig natuurlijk iedereen aflost in zijn hypotheek. Ja. He, dus de ja. situatie is dat iemand echt 100% aflossingsvrij zit... Ja. en de waarde van de woning niet meer klopt. En dus de lening veel te groot is, die neemt ja. wel af nu... Af, omdat nee, ja, mensen ja. meer eigen geld ja. ook in de stenen stoppen. Ja. Maar nu zijn er in Zandvoort zijn er meerdere makelaars... zeg maar. uh, hebben zij allemaal last van dat er te weinig aanbod is? Neem ik ja. aan van wel. Ja. Ja. Maar ja. moet je dan, uh, want dan komen er dus kopers... Uh, Potentiële kopers, en die hebben dan is er gewoon niks, zeg maar. Mm -hmm. Mm -hmm. Klopt? Ja, het wat zoekersysteem was... zit helemaal vol met mensen die graag willen kopen. Die maar... staan dan op een wachtlijst, zeg maar. Ja, dat huis wat ze willen hebben of het appartement, is er gewoon niet nu. Nee. En uh, dus ook uh, woningen of appartementen die nieuw in de verkoop komen, ja. Uh, ja, die gaan we eerst kijken of er misschien een zoeker is die, uh, die zich ingeschreven heeft bij ons kantoor. Die, voorrang, uh, ja, o, uh, ja. die kan dan voor de markt uit al komen kijken. Ja. Ja. Zijn er bepaalde gebieden die uh, meer in trek zijn dan andere gebieden? Zijn de voorkeursgebieden Absolute. op dit ogenblik ik denk het strand Absolute, wel, hè, denk ik ja. wel. Dus uh, Groenhard, ja. Ja. Ja. Zuid. Ja. Ja. Uh, de wijk rond Brederode, Oosterpark. Ja. Ja. Ja. Uh, maar staat zijn, zijn wel, uh, ja, toch, en de Kostvloerstraat, staat, Haarnem ja. ja. dat ja. Is eigenlijk het meest populaire. Ja. Ja. En alles met zeezicht, hè, daar waren we ja, een jaar geleden over is, ja. de boulevard ja. rijden en zag ja. allemaal mooie borden hakken. Dat is allemaal weg, dat <laughs> ja, is allemaal weg. Ja, ja. ja dat was wat te koop. wat he. stonden daar een hoop borden op? één flat. Ja. Het is in ja. een betrekkelijk korte termijn, is het eigenlijk allemaal, allemaal verkocht. Ja, klopt. Het ja. is ja. ja. ja. dus opgedroogd. Ja. Ja. En uh, ja. wanneer je nu iets in de verkoop krijgt, is het ook heel snel weg. Ja, ja dat geloof ik ja. wel, ja, ja, ja. Maar is er sprake van dat de rente weer omhoog gaat? Heeft, is er een tendens? Weet u daar iets Niemand van? Heeft Niemand, Niemand heeft een gazetbol. Je ziet internationaal dat uh, de centrale bank van Canada, die heeft dan zijn rente uh, verhoogd. Er wordt al lang gespeculeerd hier, dat uh, de uh, rente omhoog zou gaan. Ik denk dat die wel omhoog zal gaan gaan, maar nog niet hij zal niet zo, zo heel snel gaan stijgen, nee, nee, verwacht nee. ik. Maar ook ik heb die glazen bol niet, Nee, hoor. nee, dat hebben we geen van al. Nee. Maar uh, huizen, u doet huizenverkoop, maar wat doet u nog meer? U doet, heeft nog meer dingen, beheer Beheer. Ja. Uh, taxaties, wij doen alles eigenlijk wat uh, ja. ontwikkeling met, met vastgoed te maken heeft. Ja. Daar uh, zijn we met z'n tweeën uh, we zitten we bovenop. En beheer, wat, wat, ja. wat, wat, wat, wat, wat houdt dat in? Voor, nou, voor de mensen de die sterk niet weet. Nu in de markt is dat uh, um, doordat de spaarrentes dermate laag zijn, toch een hoop uh, mensen Mensen, appartementen, huizen zoeken voor belegging. Eh, om een stuk rendement verhuur, te maken op vermogen ja. en te verhuren. Ja, ja wij doen dan bij dat soort dingen. He, moment ook. He, ja, vakantieverhuur is erg in, eh, maar permanente verhuur ook. Hè, ja. Het is een goed rendement te behalen op vermogen, alleen het wordt wel in stenen gestopt. En dus het ja. is het niet makkelijk weer vrij te maken. Een ja. voordeel van vakantieverhuur is dat het wel weer makkelijk vrij te maken is. Ja. Maar goed, daar is vaak ook renden. inherent aan de risico's die daar aan ja, vastzitten. Ja. Ja. Dat doen we overigens niet, dat is niet iets van de laatste tijd hoor, dat doen we al heel lang. Ja. We hebben 250 eenheden die we beheren. Ja. En bestaat natuurlijk al ruim 50 ja, jaar. En, lang, ja, ja. en heeft ook al die jaren een beheerportefeuille gehad. Ja. Ja, en projectontwikkeling die... zit daar dan ook uh, bij? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja, wij rekenen heel veel plannen door. Er zijn natuurlijk ja. volle plannen van alles en iedereen. Hè, ja. nou ja, wat ja, je nou, net gehoord ja, goed, hebt van uh, doorn Hoge, uh, uh, in maar Noord. Ook, ja. En ook het Watertoorplein, hè, denk ik ook wel. Ja, en iedereen wil natuurlijk wel weten wat de financiële haalbaarheid is. Dus in een vrij vroeg stadium worden wij erbij betrokken om te kijken... Uh, of iets haalbaar is of niet. Ja. Het is ook wel een goede zaak dat al die, die plekjes die we nog in Zandvoort hebben. waar wat kan gebeuren. Hè, dat dat nu ook wel uh, doorontwikkeld gaat worden. Ja, dat er ja, nu eindelijk, eindelijk wat eindelijk, gaat ja, gebeuren. Ja, Want ja. al jarenlang. is we natuurlijk bezig geweest met allerlei plannen. waarbij niets gerealiseerd is. Nee, nee. En ja, nu door de rente en de mogelijkheden van de markt. is het eigenlijk een geweldige opportunity voor Zandvoort. Ja. om nu daadwerkelijk iets ja, te doen aan het. Er gaat nu wat gebeuren. Ja, ja. Dat, dat Venemaplein, hè, Dat is natuurlijk ook uh, altijd wel een dingetje geweest. De gemeente heeft daar wat ja. flets uh, aangekocht uh, ja. op voorhand. Dat, het, nou ja, dat er iets zou gaan gebeuren. Ja, wat uiteindelijk niet uh, gebeurd is. Uh, hoe staat het daarvoor? Want er was natuurlijk ook iets met uh, de erfpacht uh, daar. Is dat al is dat klaar? Ja, dat is uitgekristalliseerd. Hè. Dus wat dat betreft uh, het grote probleem in de tijd van onzekerheid met betrekking tot die erfpacht was dat uh, een koper geen hypotheek kon krijgen. Want een bank gaat niet ja. in een onzeker verhaal stappen. Nee. En dat zorgt ervoor dat natuurlijk die appartementen, die op zich qua grootte fantastisch zijn. 100 vierkante meter gemiddeld. Ja. Ja. Wat een mooi appartement. Die waren niet te verkopen. Nee. Nee. Die lager gewoon 170.000 euro, ja. of misschien ja. zelfs lager. Ja. Bizar. Ja. En uh, nu dat die zekerheid er is, is ook daar gelukkig weer die lucht weer een beetje geklaard. Gelukkig. Ja. En dat is heel goed. Het enige onzekere wat ze nu nog hebben is wat, wat gaat er met dat plein gebeuren. Ja. Wat gaat er Daarvoor. Over, juist. Ja. Dat is nog steeds allemaal... Uh, Toch kun je tot op zekere hoogte wel... Uh, uh bedenken wat er mogelijk zou kunnen zijn. Laten we eerlijk zijn, dat oude Dolphirama, dat is geen pareltje aan de kust. Nee. Dus daar nee. gaat wat gebeuren. Ja. He, dus je kan wel ja. een beetje speculeren kunt, wat er zou Je gaan kunt gaan komen. bedenken wat er ongeveer gaat komen. Ja. Maar dat er een grote betonnen kolos zou gaan komen, daar geloof ik nee, niet. Dat nee, dat kan ook niet. Dat nee. is niet haalbaar natuurlijk ten opzichte van de mensen die daar in die flat wonen. Nee. Daarom is het ook fijn dat er nu ontwikkeld wordt, want het hoeft nu ook niet. De prijzen zijn rel relatief goed. Hè? De prijzen zijn allemaal best wel, best wel een stuk gestegen. Ja. Uh, dus er kan ook per vierkante meter ontwikkeling wordt er meer verdiend Dus er kan ook wat mooier en knapper gebouwd worden. En er hoeft niet per se die extra verdieping op om maar winst te kunnen maken. Ja. Uh, het mag allemaal mooier en kleiner gemaakt worden. En dat vind, denk ik is iets heel goeds. Ja, maar ook in het ook hele des Zandvoorts, zeg maar eigenlijk. Het hoeft allemaal niet in de lucht. Wat, zo, nee, wat hè? is, is des ja. Zandvoorts? Hè? Ja. Dat is best wel een goede ja. aarrijding. Ja. Ja. Ja. Er is nog altijd een en ander gerealiseerd waar men achteraf niet zo gelukkig mee was. nee. Ja. Nou, nou ja, het het wel, oude he. desanswoord, laat ik het zo zeggen dan furoren. Uh, body. Dat bedoel ik. Ja. Ja, ja. ja. Nou, dat is iets waar ik... Waar ik uh, ja, maak iets van moois was. van wat er staat, denk Doe ik het. altijd. Doe, Doe iets het. waar Juist, is, ja. inderdaad, ik denk dat je dat ook bedoelt. Stel dat je een woonhuis zou gaan, gaan bouwen nu, dan zou je eigenlijk iets met een veranda willen bouwen. Wat al gebeurd is, hè? Daar bij de bibliotheek. De, de, de Prinsessenweg. Wat is ja. dat, dat, dat, dat, dat, dat is, mooi geworden Dat is de En Daar hebben wij dus een hele belangrijke bijdrage bij geleverd, want dat idee van die veranders was ook ons. Ja. En uh, dat was ook meteen verkocht zelfs in de crisistijd. Ja. Ja, dus klopt. dat zeggen we wel. Je moet niet alleen meer denken in kubieke meters. Nee, nee, nee, nee hoor. En vierkante meter wonen nee, ik vind op dat op. wel een van de, van de beste voorbeelden van hoe het kan en ja. hoe mooi het kan zijn om nieuwbouw te maken. Absoluut. Ja. Met ruimte, maar toch he, op, op een niet te grote schaal en nog redelijk te betalen voor mensen ook. En ik denk dat er in Zandvoort op het ogenblik een aantal projecten aan zitten te komen die dat wat dat betreft zouden kunnen brengen. En dan ja, okay. zet je Zandvoort wel weer echt ja, op de kaart. Op de kaart ja. Ja. Daar waar je het wil hebben. Ja. Ja. En want Zandvoort heeft natuurlijk een fantastische plek. Ja. Dat zou dat in Noord ook kunnen history, doen, alles soortgelijk. Ja, want zelfs bij, bij, uh, bij sociale woningbouw kun je natuurlijk best hetzelfde, hetzelfde trend doortrekken. Ja. Dat, ho dat hoeft niet per se een blok uh, beton nee, te worden, dat dan kan ook heel, heel mooi worden dan. Maar nou, ik is ben ook heel benieuwd hoe dat eruit zijn, gaat hè? zien. Nee. Dus wat dat betreft, en, en daar hoop ik dat de architect. Als er ook goed naar kijken. Ja. Volgens mij doen ze dat wel, want ze zijn daar nu ook allemaal wel een beetje mee bezig. Ja. De architecten die ja. nu al de bezig zijn zeggen, dat van het van toch allemaal gekomen. een beetje wat, inderdaad, tessant is het laat ja. ik het zomaar zeggen. Ja. Toch? Ja. Ja. Ja. Dus het uh, ik ga jullie bedanken voor jullie komst Bedank en voor de update. Ja, ja. En uh, uh, als er iets te melden is, dan vinden we het altijd leuk om te horen, dus dan mag je zeker weer terugkomen. Hartstikke leuk. Goed, bedankt. Hartelijk dank. Bedankt. Dankjewel. Het is altijd zo snel weer, hè? Ja. Ja. We zijn weer ja. terug. Dit was uh, een, uh, een lekker muziekje. Een beetje... Ja, dit was uh, uh, Highway 59 van Holling Wolf. Ja, prachtig. Kijk. Goed, bij ons uh, zijn komen zitten Roy Dongen en ik ga het proberen goed uit te spreken. <laughs> Ot suren da Right. Heel goed. Ik heb het okay. goed gezegd. Ja. Nou, kijk. Nou, uh, ja. ah, hier is het ballet dancer. Je uh, uh, yeah. prefer Nou, misschien moeten we het dan wel even vertalen, want niet iedereen spreekt Engels. Ja. We gaan beginnen met Roy. Roy, wat uh, fijn dat je er bent. Uh, ik zag die prachtige foto Foto's? van jou ja. op, de, op de oversteekplaats uh, met de heren van de gemeente. Prachtige luchtfoto. Ja. Mooi gedaan, oh, inderdaad. Rainbow. Rainbow uh, ik geloof dat er nog even een discussie was over of dat het zebrapad nu wel of niet geldig was, nog vanwege de kleuren die er nu zijn. Want een zebrapad het hoort zwart-witte zwart te zijn en nu waren er nee. andere kleuren. Een zebrapad moet wit gestreept zijn. Maar, maar wit als, op, gestreept. Ja, als je bijvoorbeeld een, uh, op deze weg hier voor de deur uh, een zebrapad maakt, dan ga je het ook niet zwart schilderen. Dus nee, het, dat is waar. Het ja. is witte banen die, uh, de, die de zebrapad ja. geldig maken. Goed, dus daarom is het goed nog zichtbaar. steeds een ja. geldig ja. zebrapad. Dus het antwoord heeft eindelijk een regenproog want ja, Heel Nederland ligt goed, ermee vol nee, en dan ja, komt hier nog ja, een discussie ja. of het geldig <laughs> is. Uh, ik vind ik echt Ja, die heb je altijd voor. Nou, oh, staal tevoren. Het uh, is de programma van de Pride at the Beach. Ja, dit is een korte. Is dit verkort? Ja. ja. Nou, vertel maar Roy, wat gaat er gebeuren 31 juli? Nou, 31 juli uh, wordt het heel spannend. Om half drie vertrekt de trein, uh, de zogenaamde roze trein, uh, vanuit uh, Amsterdam naar uh, Zandvoort. Ja. En dan komen we om drie uur aan. En dan gaan we uh, verzamelen om uh, met z'n allen vanaf het station uh, met een uh, tocht, een parade, uh, door te lopen naar de, de boulevard. Vanaf de boulevard Badhuisplein, de kerkstraat door, naar het Raadhuisplein. En daar gaat dan om vier uur ongeveer de officiële opening plaatsvinden. Ja. Uh, het bestuur van de GPA, de Gay Pride Amsterdam, komt daarvoor over. Uh, en die hebben ons ook fantastische artiesten aangeboden, als uh, Sherry Ann, die begint met het eerste optreden. Ja. Ik ken daarna Anita Meijer. Ja, ja. Uh, dus niet de eerste, de beste dus? Nee, nee niet de eerste, de beste. Zo goed, en, uh, want dat is nogal een dame die ja. je daar opnoemt. Ja, ja, het is denk ik een mooie combinatie. Jerry Ann is iemand die, uh, nou, die de nieuwe generatie ja, kent, die ja. is in 2016 ja. doorgebroken. En ja. niet de Meijer, zo gezetteld. Dat is absoluut top. Ja. Topper. Ja. Komen er komen eigenlijk veel mensen uh, gooien, weet je dat? Dat, is dat in, dat in te schatten? Wij uh, draaien daar duimen voor. Van, uh, hoe gaat dat lukken? We doen heel veel promotie. We zitten op dit moment ongeveer op een bereik van 10.000... met onze Facebookpagina. Dat zijn mensen okay. die onze berichten zien en lezen. Uh, dus ja, ik denk dat het mede het mooie weer uh, belangrijk Best is. Er wel veel zullen komen. He. Uh, het evenement wordt gepromoot ook op de, Facebook, op de Facebookpagina's... en de internetpagina van de uh, Pride Amsterdam. Mm -hmm. uh, want dit is een officieel onderdeel. Dus er zijn geen grote programma's in Amsterdam op deze drie... Drie dagen. Dus daarmee hoop ik dat we inderdaad wel veel mensen ja. zullen krijgen. En ook het feit dat ze natuurlijk met de, het bestuur allemaal naar Zandvoort komen om hier de opening te doen ja. en deze artiesten ja. hebben aangeboden ja. aan ons. Ja. Heel bijzonder. Uh, ja. ja. Dan is er s'avonds een, uh, een party, de uh, Rainbow Monday, bij het Holland Casino. Is dat in het Holland Casino? Ja, in het Holland Casino is er gewoon een, een feest georganiseerd. Uh, maar dat is uh, zoals Holland Casino maar vaker thema's apwakt, uh, doen ze dat nu in de Rainbow-stijl. Uh, hoe. hoe uh, dat ja, organiseren ze zelf. Dat organiseren oh, ze zelf, zelf. ja. Okay. Wat, eigenlijk is uh, wij als organisatiegroep, wij zetten de, de praden op en, mm -hmm. en het openingsfeest, zeg maar. Ja. En de doelstelling is dat ondernemers daarbij aanhaken en hun eigen ding doen. Zoals als Mango een feest organiseert. Ja, ja. En dan zoeken wij DJ's die een beetje passen, want ze kennen niet alle mensen uit de scene. Ja, dat doen we voor Nautiek, Die organiseren ook een eigen feest. Mm -hmm. Amsterdam Beats Hotel. Ja. Ik geloof, die hebben nou, ja, ik zag zoveel uh, travas en uh, drag queens uit de kast getrokken. Dat ja. is ook heel bijzonder. Ja, het is dus zo dat, dat van 8 tot 3 uur s'nachts ja. is dan Rainbow Monday bij het casino. Maar uh, het, op het raadhuisplein is er dan van s middags 4 tot s'avonds 10 het openingsfeest. En vanaf 10 uur s'avonds is de afterparty bij alle cafés. Waar die dan individueel allerlei dingen georganiseerd hebben. Ja, ja er zijn twee uh, parties dan nog in de Haltestraat. Ja. Dus het feest, wordt zeg maar, die, af, die wordt afgesloten dan of niet? Die, gaat, die wordt afgesloten. Ja. Ja. Dus ja. het straat ja. zeg maar door uh, ja. half 9 uur, half 10 begint de Haltestraat uh, te draaien. En dan 10 uur stoppen wij. En dan ja. kunnen de mensen. Mensen die kunnen dan door willen doorgaan. feesten, die kunnen dan ja. door. Leuk. En er is uh, ook nog een verrassing, want Fosfor oh. uh, die organiseert een pre-pride party op de 30 dertigste. Dus mensen die zeggen, nou ik wil ook op op zondag de, wat de, de leuk te doen, avond, of zondag een barbecue uh, op het uh, Naakstrand. Maar je hoeft er niet naakt te, uh, te zijn natuurlijk. Dus is misschien wel, wel gevaarlijk met een barbecue. Zijn, ja. <laughs> dus dat is ook heel erg leuk. Wat leuk. Ja. Ja. Nou en dan krijgen we dinsdag 1 augustus. Ja. Beachfestival? Bij Mango's is dat vanaf 4 ja, dus uur. Beachfestival bij Mango's. En de, de volgende dag hebben we nog een. Uh, en wat uh, doen jullie dan op? Ja, niet alleen bij Mango's, hè? bij nee, Brussel ja. en bij Meijer ook. Ja. Ja. En wat dat zijn jullie... drie, die, die zit naast precies. Ja. Ja. Ja. Ja. En dus wat doen jullie dan als, als uh, bestuur verder? Uh, wij do wij doen we doen daar helemaal dan dan niks. We hebben alleen maar. Ge nee, gelukkig hoeven wij niets te doen. Dan gaan <laughs> we gaan meefeesten, denk ik. Uh, en we hebben gezorgd dat zij in contact zijn gekomen met beroemde DJ's. Uh, die in de scene draaien. Dus er komen speciaal DJ's uit Amsterdam. mee komt, uh, om wat te noemen. Leuk. En wat ik trouwens niet moet vergeten, is natuurlijk dat ik Atzoren heb meegenomen. Want nee, gaan, wat, gaan gaat gaan hij ook, doen? Okay. wat gaat hij doen? Ja. Wat is zijn rol hierin? Um, Als je hem even introduceert, dan kunnen we ja, ja, misschien ja, ja, aan hem ja, ja, ja, zo een vraag stellen. Oké, okay. Otsoorin is uh, balletdanser uit uh, Düsseldorf, oorspronkelijk uit Mongolië. Um, en we kennen elkaar al heel erg lang. De organisatie waar ik toen voor werkte, heeft hem geholpen om in Duitsland te gaan dansen. En hij komt speciaal hier voor deze pride, om dan hier op het toneel, op het, uh, uh, het Raadhuisplein, een, uh, een stuk voor ons te dansen. So, oh, you're so going to so perform. Oh yeah. On your own. own. Oh yeah. Oké. Okay. Ja. Yeah. So, w what kind of performance uh, uh, can we look at? Is that what kind of music do you uh, use? Um, uh, well, actually, um, I uh, well, good morning, beautiful Saintward. <laughs> <laughs> Thank you. So, um, I, actually, the music uh, is from um, Mac, Max Richard, who's a German composer. Uh -huh. So, I did the piece, uh, not a piece, I mean the solo. It's only like six and a half minutes. Okay. It's called Heaven's Here. Okay. And is nice. this the dance you're going to perform? Is that a, a a piece you perform more on stage? Or is it specially Special for this? Event. Yeah, you can say that, yeah, it's for... Special for the oh, okay. <laughs> ja. even, even terug ja, vertalen leuk. voor de mensen die geen Engels spreken. Uh, hij gaat optreden op het Raadhuisplein. Uh, hij gaat een, uh, een dans doen die uh, eigenlijk wel speciaal gemaakt is ja. voor, deze, uh, voor dit feest. Uh, openingsfeest op het Raadhuisplein. En dat is dus op maandag 31 juli. Ja, Ergens tussen. Ja, ja. Vier uur het, middags en tien uur s avonds uh, gaat hij optreden. Hij, hij doet het in, tijdens het uh, optreden van uh, DJ Didier. Dus dat uh, oh, zou... De, oh, die jongen die ja, hier voor de, de, de vorige keer was. Keer was die jonge ja. DJ. Ja. Ja. Van 11 jaar. Twaalf. Twaalf, ja. ja. ja. Oké. Okay. Dus, wat together, wel bijzonder. Are, uh, performing. Yeah. performing. Yeah. Yeah. Oh, ja. En het, het mooie bijzonder. is dat het stuk heet, wat hij gaat dansen, heet dan ook Heaven is Here. De hemel is, is hier. Ja, dus ja. het is uh, ja, hopelijk een heel erg mooi oh, en mooi. leuk stuk. positief. Nou, als het weer meewerkt, dan... Uh, laten we er maar vanuit gaan dat het heaven, heavenly wordt. Het is going to be heavenly, heavenly, heavenly to see you perform. Yeah. Okay. And uh, we really looking forward to see you yes. dancing. There. Oh, all yes. oh, going to look for you. Yes. yes, absolutely. Goed, even terug naar Roy nog uh, even over het programma. Dan uh, is het woensdag, hè? ja. Woensdag is het Beach Festival bij Club Nautique. Onder andere de Heren van Amstel. Wat moet ik me daarbij voorstellen? De Heren van Amstel, dat is de, de band waar Welen uh, uh, ja. in... Uh, ja, ja. Ja. Speelt, die uh, meegedaan heeft toen met uh, het Songfestival. Ja. Ja. Ja. Ja. Ook dat dat niet de, de, eerste, de eerste, de beste. Nee, zeker niet. Nee, er is een uh, heel grote... Uh, ik ben heel erg trots op de grote hoeveelheid artiesten die we gekregen hebben. Uh, en dat zal niet alle luisteraars wat zeggen. Maar ook de dj's die, uh, die komen spelen. Die zijn gesponsord voor een groot deel door Club Church en de Eagle Bar in Amsterdam. Maar dat zijn ook dj's die normaal gesproken niet zomaar... Uh, nee, maar ze wilden allemaal komen. Ze wilden allemaal komen. Maar gelukkig hebben we dan ook wat budget gekregen... Om omdat te, om ze te kunnen inhuren. In. Want anders ja. dan had dat niet gelukt. Vier, ja. Even nog. Uh, uur, ja. Dat is om vier uur inderdaad. Vanaf vier uur. Ja. Vanaf vier uur ja. Er is dus vanaf maandag 31 juli tot woensdag 2 augustus. Uh, een uh, foto expositie van uh, René Zuiderveld. Die toen ja, straks ja, bij ons het in het programma is geweest. Uh, wanneer wordt die opening gedaan van die fototentoonstelling? René? Half zes middags. Ja. Dat is dus eigenlijk. Mede tijdens de opening. Wordt dat, wordt dat gedaan? Okay. Ja. ja. Dan kunnen mensen inderdaad ja. gaan kijken. En dan krijgen we nog... En dan is er klapstuk, uiteraard he? het klapstuk. Vuurwerk op het strand. Er is toevallig ook een discussie geweest over het vuurwerk. Ja, he? ja, dat men het, ja. eh, toch wel eh, enigszins te pas en te onpas vuurwerk afsteekt. Waar ja. ik niet zo heel erg blij mee ben. Omdat ik nee, vind de, de, de Honden, dat dat he? niet kan. Ja. Maar ik moet daarbij zeggen. Op het moment dat er voor een bepaald evenement vuurwerk wordt afgestoken. Dan is dat een heel ander verhaal. Maar nu wordt er voor verjaardagen. Met trouwen, uh, uh, ja. met alles. privé. Ja. En ik vind dat dat niet kan. Nee. Dus uh, ik heb niets tegen jouw nee. vuurwerk. Maar waar, ik vind wel ja. dat er waar, iets van gezegd mag afsluiting? Het is een mooie afsluiting. afsluiting he, het, is het, het is aangeboden door Holland Casino. Is het ter hoogte van Casino? Nee, het is ter hoogte van de Nautique. Net voorbij Nautique. Want daar is ook het feest. Dus dan mensen dan na afloop van het feest kunnen naar het vuurwerk gaan kijken. Maar zij hebben de kosten voor hun rekening genomen. Hebben dat aangeboden aan ons. Als een echte afsluiting van Mooi. het festival ja, ja. Ja. en het mooie is, uh, in principe als het goed gaat, gaan we evalueren, maar Amsterdam Pride en wij willen graag door om het dan jaarlijks op deze manier uh, zo heren, uit te rollen. En ja, en dan kom je een next year too here. Maar uh, uh, <laughs> you don't, so, know? don't know you <laughs> like to go to the, I the, beach. See the public, You know, <laughs> are you only in Düsseldorf? Yeah, of in um. other countries? No, no, no, I only in, work for in, the ballet Amra in Düsseldorf. In Düsseldorf, Düsseldorf, okay. Düsseldorf yeah. ok. Okay. But ok, ok. Maar ze reizen wel de wereld. Yes, that is yeah. that what I mean. You were yeah. traveling all around the world. Oh, yeah, yeah. We, I mean. The company yeah. Uh, goes on tour. until oh, okay. okay. to all over the place. Ok. Yeah. Well. Well, well. We're gonna. Thank you for coming. Thank you very much, and we'll see you on Monday next week. Dank je wel, Roy, voor je komst. Ik denk dat het nog wel handig is om even te melden dat er dus een website is en een Facebook pagina. De website is Pride.amsterdam slash pride. at the beach. Dat, ja. is, dat is, ja, het is wel een heel lang uh, verhaal. Je, je kan gewoon, als je, Ik denk dat als je Pride at the Beach doet, je, dan, dan ja, kom je ja, er wel. Als je, als je Pride uh, Amsterdam uh, googelt, dan heb je gewoon meteen de pagina. En dan kun je daarop klikken op standwoord. Op hebben, Pride en dan, de dan, de dan de beach, kom je er ook je bij. En er is ook een Facebook pagina en dat heet Pride at the Beach ook aan elkaar. Ik ja. denk dat als je daar op klikt, je krijg je dan krijg je, je dat, dat ook vanzelf. Ja, dat is heel goed, makkelijk. Goed. Nou, Super bedankt voor jullie komst en uh, Toi, toi. toi, toi. <lacht> kan ja. dat we er mogen zijn? <lacht> ja, bedankt. we gaan uh, nog even. verder we met met de nog agenda? agenda. We ja. hebben ja. nog even een kleine. Ik weet niet hoeveel uh, tijd, uh, tijd hebben, uh, uh, Hoeveel Jacques? tijd hebben we nog, Jacques? Uh, nog vijf minuutjes. Ja. Oh. Nou, ik denk niet helemaal vijf minuten, maar uh, we gaan het gewoon uh, we gaan het gewoon proberen. We beginnen dus inderdaad op 28 de expositie Hollandse Meesters in. Dat is een hele mooie. Het is een zomstelling, echt heel, is heel mooi, mooi, de moeite ja. waard. Ja. En dan, dan de speciale van René uh, Zuiderveld. Dus ze zeggen het nog een keer. Uh, <lacht> tijdens de Pride. Ja. Hè? Tot en met... Uh, uh, ja, tijdens de Pride uh, uh, ja, zien we jou... Jouw... Tot, uh, 20, 20 augustus. 20. Ja, ja, best lang. Ja. Ik Leuk. heb uh, gezien ja. dat ze vanochtend op de boulevard Vauvage... al uh, de zomermarkt ja. hebben opgebouwd. Ja. Uh, het is natuurlijk fantastisch weer uh, voor, uh, voor die markt. Ja. Dat, is, uh, dat is om 11 uur begonnen. En dat duurt tot 9 uur vanavond. Uh, ja. dus, uh, het is ook op... Uh, uh, volgende week, hè? Ja. Volgende ook, week 22 en 29. Dan is er uh, vanavond, uh, vanaf 8 uur, het muziekfestival, hè, op Ja, dat is een spontane festival. Dat is ingelast gedaan, maar dat is maakt gras. niet uit. Morgen dan is er uh, Zandvoort Alive bij Brussel en Mango vanaf 4 uur s middags. Ja. Neem je oordopjes mee, want uh, dat wordt weer uh, knallen daar. Ja. Dan is er vanaf uh, tot en met 31 juli, 24 juli is er dan die street art op verschillende plekken in Zandvoort en dat is van 12 tot 6 dat heeft ook met het weer te maken. Hè? Zeker. Soms zijn ze er, soms zijn soms ze er niet. niet. En volgende week zaterdag is er weer de Ibiza-markt... op het badhuisplein van 2 uur s middags tot 8 uur Veel zijn avonds. er, hè? Ja, die ja. markt is er erg leuk, moet leuk. ik zeggen. Ja, die Ibiza-markt ja. ziet er gezellig ja. Ja. uit. Dan is uh, 29 juli heeft Ayuma is er weer een summer festival, En dan is er van alles art, yoga, DJ's, live acts, Asian finger food. En er is van alles van 10 uur s ochtends tot 10 uur s avonds. Ja, dan gaan we nog even naar uh, volgende week zondag. Dan is het... National Oldtimer Festival op het circuitpark ja. Zandvoort. Natuurlijk is Met dat hartstikke leuk. Prachtig die oude auto's. En dan komen auto's. die auto's op het uh, Venemaplein weer te staan. Weer te staan. Kun, kan iedereen ja, ze... Zo vriktigen. mooi. Maar ja. goed, als je van auto's houdt, dan moet je daar ja. zeker bij zijn. Ja, nou en dan uh, 31 juli start dus de Pride at the Beach. Wat we net allemaal uitgebreid hebben, hebben geteld. En dat is een evenement. Dan de eerste maandag van de maand. De nabestaande groep bij ook Zandvoort. Van half twee s middags tot drie uur s middags. Ja, en de eerste van de maand ook. Ook bij Pluspunt, uh, ook Zandvoort. Om elf, half elf. Uh, digitale spreekuur voor al uw vragen. Over iPad, tablet en smartphone. Maar we gaan bedanken. Want we zijn aan het einde. Ja, van, uh, we hebben bedanken, nog uh, twee uh, minuten. Voordat ja, we eruit gegooid worden. Deze, uh, uh, deze, dit programma van Goedemorgen Zandvoort. Uh, we bedanken. Uh, ja, onze techneut, hè, Jean, Sjaak, uh, Jozef, uh, Duinmaaier. Ook voor je muziek, hartelijk dank. Bedankt dat je dat gedaan dat hebt. Dat het, gedaan. Het uh, was goede, goede muziek. Goede keuze. Ja. We bedanken Hotel Hoogland hè, voor de koffie, de thee en het water. Voor de goede service. We bedanken Gert van Kuik voor de koffie. We de bedanken Gerry Rutte. En de redactie. Uh, ja, voor de redactie van Kuik, deze week. Ja. En dankjewel Irene de Jager.